Uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Het pand dat gisteravond instortte in het centrum van Den Bosch... was een gemeentelijk monument uit 1637. Dat meldt Omroep op basis van het gemeentelijk archief. Het gebouw aan de markt in Den Bosch stortte rond 11 uur volledig in... nadat er de hele avond slopers aan het werk waren geweest... die een verbouwing hadden voorbereid. Op het moment dat het pand instortte was er niemand binnen... Er raakte dan ook niemand gewond. In het pand in een bos was een filiaal gevestigd van Opdijen Pearl. Gevechtsvliegtuigen hebben vanochtend luchtaanvallen uitgevoerd in de provincie Aleppo in Syrië. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Zes plaatsen waren doelwit. Wie er achter de aanvallen van vandaag zit, weet het observatorium niet. Volgens de oppositie waren het Russische gevechtsvliegtuigen. Gisteren is in Syrië een staakt het vuren ingegaan. Het bestand waar Rusland en de VS het over eens werden... geldt voorlopig voor twee weken. In die tijd moeten Syriërs in belegerde gebieden humanitaire hulp krijgen. De 26 mijnwerkers die sinds donderdag vastzaten in een mijn in Rusland... zijn doodverklaard. De reddingsoperatie is gestaakt na een derde ondergrondse explosie. Daarbij is ook een onbekend aantal reddingswerkers omgekomen... De kompels kwamen donderdag vast te zitten na twee explosies... die waren veroorzaakt door een gaslek. Er waren toen ruim 100 mensen in de mijn aan het werk... van wie de meesten op eigen kracht naar boven konden komen. De dienstregeling bij Dalfsen is hervat. Vanochtend even na half acht vertrok de eerste trein weer van Zwolle naar Emmen. Dinsdag ontspoorde een trein bij Dalfsen na een botsing met een hoogwerker. Daarbij kwam de machinist van de trein om het leven. De afgelopen dagen is gewerkt aan het herstel van het spoor en de bovenleiding. Een woordvoerder van Arriva noemt het vertrek van de eerste trein een beladen moment. De vervoerder heeft extra ondersteuning voor de machinisten en stewards geregeld. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en droog. Alleen in het noordwesten wat wolkenvelden en mogelijk een bui. Het wordt een graad of zes. Ook morgen nog zonnig. Dinsdag slaat het weer om. Dan gaat het smiddags weer regenen. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Jockey Jump. Glenn Miller uh, verwelkomde ons in het tweede uur je Jazz. Oh, wat gaat dat snel allemaal. Uh, nou, allemaal weer welkom of nog welkom. Of uh, uh, fijn dat u er allemaal nog bent. We gaan uh, nog een uur vullen met prachtige muziek. Zoals uh, meneer Rod Stewart op zijn manier vertolkt... They can take that away from me. you wear your hat The way you sip your tea The memory of all that can take that away from me. Uh, als laatste stuk van de vorige uh, serie voor, de, voor het nieuws draaide ik Chris Barber, maar die werd ruw weggemaaid door het nieuws. En um, dat ga ik goed maken door Chris Barber nog een keer te laten horen in een ander nummer. Uh, Barber speelt nog steeds de sterren van de hemel, treedt nog in heel de wereld op met zijn orkest wordt in april 86, maar doet alsof er niks aan de hand is. En zijn geheim is dat hij door de jaren heen... altijd zijn orkest op pijl heeft gehouden met moderner moderne spelen... andere stijlen. Hij heeft nu een band van elf man... waardoor hij goed uit de voeten kan met allerlei stijlen. Hij heeft dubbele gitaarbezetting... heeft allerlei foefjes toegepast om een flinke band te hebben... die van alle markten thuis is. In 1959... had hij zijn immense succes... met het nummer Petit Fleur. Dat stond in Nederland... twee maanden op de nummer één. En toen kwam het in Engeland... en in Duitsland... en uiteindelijk in de Verenigde Staten... in de top vijf. En hij werd daarmee in één klap... heel beroemd. In Amerika wilden ze hem graag laten spelen... maar omdat toen al de regels van de vakbonden voor muzikanten streng waren... zoals ze nu nog zijn, kon je daar niet zomaar terecht. Uiteindelijk hebben ze een foefje gevonden... en mocht hij op basis van culturele uitwisseling in, de, in Amerika optreden... en als tegenprestatie kwam dan Woody Herman met zijn orkest in Engeland spelen. Nou, met pijn en moeite hebben ze het voor elkaar gekregen. En toen... Daarmee was, toen was het kostje gekocht voor uh, meneer Chris Barber. We gaan nu zijn band horen in een uh, prachtige blues... zoals je alleen maar door de Chris Barber-band gespeeld kan worden. New York Town Blues. One, two, one, three, three, four. I was down in New York town. I'm Chinese den where I can whisper love words full of spice after we get full of tea and rice. Chop suey, chow mein, tofu and you. I've got a feeling tonight that we'll be pretty clever if we ever get together with chop suey, chow mein, rice and tea, shoes and rice, and you and me. Chop suey, chow mein, young one, tofu and you. Chop, suey, chow, me and two fooling you I've got a feeling tonight I'm gonna let you hold me tight Remember what the great Confucius say Girl and boy who woo have wedding day Chop, suey, chow, me and two fooling you I've got a feeling tonight pretty clever if we ever get together with chop suey chow mein and rice and tea shoes and rice and you and me chop suey chow mein young one too and you Chop suey, chow mein, tufu, and you. I've got the craziest yen to get you in a Chinese den where I can whisper love words full of spice after we get full of tea and rice. Chop suey, chow mein, tufu, and you. I've got a feeling tonight that we'd be pretty clever if we ever get together. Chop suey, chow And we can even have subgum gum, scallopini. Shoes and rice en you and me. And baby, how about a little egg focaccia tori? Chapsuie, me, young one, two, four and you. Chapsuie, Louis Prima en Keely Smith. Onmiskenbaar, ook een hele eigen stijl. Het is raar, maar misschien zijn er mensen die het met me eens zijn dat als je uh, die Louis Prima hoort... dat je altijd doet denken aan de legendarische optredens van Billy B. Jacket. Die uh, probeerden ook in die stijl te spelen... en ook te uh, sketten zoals uh, Louis Prima dat deed. Dit was een opname 52, Louis Prima en Killy Smith. Het Rosenberg trio ligt nu gereed, maar niet als trio... want de jongens van Rosenberg die uh, doen heel veel uh, activiteiten met anderen. Ze hebben heel veel projecten uh, naast hun eigen trio werk. Zo is er een uh, cd, Gypsy Swing, waar ze optreden met allerlei bezettingen. En ik heb nu gekozen voor een prachtige opname. Het nummer Tequila. Tequila met Marcel Seriers op de drums, Frans Jan van der Hoeven op de bas, Hans Jansen piano, Bert Meurendijk, gitaar, Frits Landersbergen, vibrafone Eddie Conrad, percussion, Wim Bos, drums, eh, pardon, trompet, Marc Gauffrois, trombone, Philip Kolb, tenor sax, alt sax en meneer Stotchelo Rozenberg zelf, natuurlijk op de gitaar. Tequila. Tequila, dat was uh, het Rosenberg trio aangevuld tot een uh, tienmans orkest. En we gaan nu uh, luisteren nog een stukje van het trio... met uh, daarbij Kees Schrama aan de piano. Kees Schrama, wie is dat nou ook alweer? Die kennen we allemaal nog van uh, als presentator van uh, jazzprogramma's... Uh, die elke donderdag te horen waren... Kees Schrama, de man met de pijp. Hij uh, speelde ook een tijdje hemmend in Casey in the Pressure Group. Maar uh, het grootste deel van zijn bestaan heeft hij uh, gespeeld als jazzpianist. Hij is nu afscheid aan het nemen van het publiek. Onze pijprokende Kees Schrama. Uh, deze maanden toert hij nog een beetje door het gooi. En dan uh, neemt hij afscheid als pianist. We gaan nu het Rosenberg Trio horen met Eddie Conard op de percussie, Kees en Frits Landersbergen op de drums in een, een stuk. En dat heet Guitar Boogie. was uh, Dave Liepman op de Altsaks. Ik ben, uh, luisteraars, opgegroeid in een zins dorpje, letterlijk op de grens. En ik moest uh, ongeveer vijf minuten fietsen in mijn jeugd en dan kon ik in het volgende Belgische grensplaatje, kon ik in het ene café s'avonds luisteren en kijken naar een optreden van Eddie Walli, want die woonde daar en drie cafés verder speelde Ronnie Verbiest, een accordeonist en ook uh, saxofonist. En die gaan we nu horen in een um, prachtige opname waar hij stukken van Dave Brubeck speelt. <clears throat> en dit stuk heet The Basie Band is Back in Town. <middels> Zo. painting the town We'd have been aware Our love that there was too hot not to cool down So goodbye, dear Goodbye, goodbye, amen He's hoping we meet now and then It was great fun, but it was just one of those things one One of those things. In de serie Dutch Jazz Giants um, is een uh, cd gewijd aan great pianists. Allemaal Nederlands pianisten. Daar staat uh, bijvoorbeeld Henk Elkerbout op. Pim Jacobs, Louis van Dijk, Mike Del Rob van Bavelt Korbakker. Uh, Karel Boulet. Nou, um, te veel om op te noemen. En een van de stukken die daarop staat, wordt gespeeld uh, met uh, het grootste deel... van de toenmalige bezetting van de Dutch Winkelis Band. Uh, waaronder op trompet Michel Varenkamp... die op dit moment door Nederland toet... met een, uh, een ode aan Miles Davis. Een heel interessant programma. Heel mooi om te zien. Aan te bevelen. Die uh, allerlei theaters aandoet. En in de opname die ik nu laat horen... gaat het om de pianist Rob en het stuk dat ik laat horen, dat is de St. Louis Blues Boogie, gespeeld door de Dutch Jazz yes Giants. Take somebody like you and John Pizzarelli, zo'n um, zo vader zo zoon zou je zeggen de zoon van de beroemde bucky Pizzarelli die al heel lang eh, op gitaar meedraait... in de top van de Amerikaanse jazzwereld. Maar goed, we hebben het nu over John Pizzarelli. Een eh, zoon van Italiaans-Amerikaanse ouders. En eh, die heeft een heel aparte stijl van spelen. Swingend spelen, zou je zeggen. Wij hoorden het stukken What Can I Say After I Say I'm Sorry. En we gaan nog een stukje laten horen... En dat is getiteld This Way Out. Ben Webster, teach me tonight, was dat. Um, we gaan ZFMJS langzaam maar zeker afsluiten... althans deze uitzending van vandaag. Niet nadat ik u verteld heb dat er um, vanmiddag... allerlei keuzes gemaakt moeten worden uh, in uh, de podia die we kunnen bezoeken. We moeten vanmiddag een keuze maken tussen uh, het strandpaviljoen Talalassa waar om vier uur de Jazzjump-formatie Jazzup speelt. Een frisse, vrolijke, uh, stevige jazzgroep. In Café Grand Café Vreeburg krijgen we in Bloemendaal de Nostalgie. Daar speelt de Miller Tribute Band. Dat begint om drie uur, eindigt om zes uur. En in gebouw De Krocht waarvan ik even niet weet hoe laat, maar dat is vanmiddag... Uh, speelt Daisy Korea uh, met Fado-muziek en een programma... dat is gewijd aan Amaya Rodriguez. En er is ook een workshop en een uitleg over het ontstaan... en de geschiedenis van de Fado. Alle drie, hartstikke leuk en interessant. We gaan keuzes maken. Ik zou gewoon twee dingen uitzoeken en van het een naar het andere gaan. Dan heb je van alles wat. En aanstaande vrijdag... Komende vrijdag gaan we natuurlijk met z'n allen naar Café XL op het eh, Kerkplein. Grand Café XL, want daar speelt Mulder en Mulder... met Eduardo Blanco op de trompet en Menno van Venendaal op het slagwerk. En dat wordt een hele gezellige, spetterende, swingende avond. Ik ga nu graag besluiten, niet graag besluiten, ik ga besluiten... Eh, maar dat doe ik eh, met eh, de band van Chris Barber... En dat is een, een nummer Sweet as bear Meat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.